Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een containerterminal op de Maasvlakte bij Rotterdam... zijn vannacht weer vier uithalers aangehouden. Dat zijn mensen die in opdracht van criminelen... gesmokkelde drugs komen ophalen. Op het terrein werd een container afgeleverd... waar de vier uithalers in zaten. De vier uit Rotterdam en Meidrecht zijn aangehouden. Ook de Poolse chauffeur van de vrachtwagen... die de container kwam brengen is opgepakt. Vorige week werden er ook al acht uithalers aangehouden... in de Rotterdamse haven. Paus Franciscus heeft het ziekenhuis in Rome verlaten. Woensdag werd de 86-jarige paus opgenomen met een luchtweginfectie. Vanochtend verliet hij het ziekenhuis in een auto en zwaaide naar journalisten. Het Vaticaan is meegedeeld dat de paus morgen de mis opdraagt voor Palm Pasen. Het begin van de Goede Week die eindigt met Pasen.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 In Mexico zijn vijf mensen gearresteerd in verband met de dodelijke brand in een detentiecentrum voor migranten. Die brand was maandag in Ciudad Juarez, vlak bij de Amerikaanse grens. 39 mensen kwamen om het leven, 27 raakten gewond. Een van de arrestanten is een migrant die de brand zou hebben gesticht. Dat zou hij hebben gedaan uit protest tegen de deportatie van migranten... die worden vastgehouden in het detentiecentrum. Na de brand ontstond ophef toen duidelijk werd dat bewakers niets deden... om de opgesloten migranten te redden. Het weer bewolkt en regenachtig, later van het noorden uit opklaringen. Vanmiddag daalt de temperatuur tot een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ik wil jou alles geven. Ik heb niet veel. Ik laat je nooit meer gaan. Je je me gaan. Jij lekker ding. Ik heb zitten checken, je bent lek. Ik marineer over de vraag hoe je smaakt bij het snacken. Ik ben met de gek. maar ik kan ze links laten liggen als ik jou kan ontdekken. Waar kom jij vandaan, mijn liefste? Hoe weet jij dat je me nodig had? Want je bent de liefde van mijn leven.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 John en Lange Frans met lekker ding. Ik weet niet of dat op ons volgende onderwerp slaat, hoor. maar... Wat denk je zelf, man? Ik heb geen idee. In de tweede uur praten wij met wethouder Gert-Jan Bluis... over de inwonerspeiling in de Sanforskrant van vorige week... stond alles uitgekoud en een interview met de wethouder. Daarna praten we met Roy Dongen over de kick-off Pride at the Beach. En als afsluiter doen wij Kuna, Boeddha, Gym. Die zijn op het strand begonnen en is inmiddels een hele grote club geworden...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 Sessies met mensen om ja. een participatie. Uh, ja, maar eerst wordt die nota, die nota wordt besproken komende dinsdag in de gemeenteraad. Oh, ah, ja. in, in de commissie. En, ja, en dat het wordt ook de... vastgesteld. Die nota wordt dan ook vastgesteld. Het vastgesteld dan gaat die in de gemeenteraad. En, en daarna gaan we dus echt uh, nou, de, de, de, de boer op. Mm -hmm. En, en, en nou, dan, dan kan je ook aangeven van. Uh, kunnen zij ook aangeven. Goh, wij willen in onze buurt wel meer andere dingen regelen. Wij willen wel eigen initiatief ontplooien. Maar dan zie je wel wat in de, deze.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 Twaalf jaar? Ja. Nee, ik hoop dat we met een jaar... Uh... Nee, ik, ik, ik kijk even terug. Oh, ja. Volgens dus mij zijn oké, ja, maar bezig. Ik, ja, maar oké. Maar ik, ik ken me nog herinneren dat het CDA, hè, toen was het nog raad een motie <laughs> moest indienen... om tegen te houden dat het gebouw werd op, gewoon verkocht. Ja, ja, dus ja, ja. ja dan, dan duurt het lang. En dan moet je ja. zorgen dat er, dat er financiële middelen. Maar het duurt allemaal wel erg lang. Ja, we gaan even verder. Want um, de voorzitter van LHB, die aan zee, zit hier ook al. En die moet ook zijn verhaal nog kwijt.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 Kortom, er is een architect aan het tekenen. Ja, pre-wonen. Okay. Pre en, en, en, en, en die partijen zijn bezig. Uh, we hebben ook nou, recentelijk weer een impuls gegeven... dat het nu in zijn totaliteit uh, verder uh, wordt gebracht. Met de Marieschool, de verkoop is, ja, gaat bijna rondkomen. Dus, dus dat gaat uh, ook uh, plaatsvinden. Nou, we zijn de sloop rond de uh, entree. Hè, passage het wordt gedaan, dus daar willen we ook woningbouw doen. Watersplein zijn we aan het slopen, dus...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 I'll voice you run Remember all the things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 David Guetta en Baby Rexa, I'm good. Is dat zo goed, Cor? Dat zeg jij je helemaal goed. Op de Mojo! Guetta. Um, <laughs> ik heb het gek gekscherend tot een uithandgelopen feestje genoemd. Uh, bij mij zitten aan tafel Cuno de Vries en Ilja Botman. Welkom. Uh, heb ik daar al gezegd, maar zo zat ik er ook aan te denken uh, toen ik dit aan het voorbereiden was. Uh, Boerderbeats kennen natuurlijk allemaal als, uh, als strandclub. Ja. Um, en ineens begonnen mensen daar uh, te sporten. Ja, dat klopt, ja. ja. ja is het, is, uh, jij bent echt van het begin, hè? Ik ben uh, samen met Jeroen Peitak en Remgo uh, Ronde zijn wij dat eigenlijk begonnen. Maar dat, uh, dat kon alleen maar uh, bewerkstelligd worden... door eigenlijk Dave Paarrenkoper van Boerder Beach. Die heeft daar de cerveestent eigenlijk altijd uh, gebruikt. En, en die zei, nou nah, jongens, ik, uh, jullie kunnen dat gaan gebruiken. En zo zijn we begonnen in 2019...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 Kan Ga jij als personal trainer ook uh, ja. aan de slag? Ja, ik, ik bied nu iets aan via Buddha Gym... dat ik een uh, zeg maar voedingsschema of coaching op voeding met vier personal trainingslessen... dat is nu een pakket okay. dat ik aanbied, mm -hmm. bij Buddha dus. Um, en daarnaast ja, uh, ben ik nu geslaagd als personal trainer... dus ik kan als personal trainer aan de slag. Nou, dat is een mooie combinatie. Ja, zeker. Er ja. Ja, komt ook steeds wat meer ja. uh, techniek uh, weet je, in de in, in sporten... Mm -hmm. wat natuurlijk ook heel belangrijk is... Maar nou, je wil mensen wel de, de juiste oefening... op ja. de juiste manier laten doen. Precies. Ik bedoel, uh, ja. uh, sommigen komen natuurlijk binnen hebben er nog nooit gesport. En ja, die moet je wel ergens begeleiden. Ja. Ja. Uh, ja. Ja. Uh, mooi. Um, mensen die uh, mee willen doen met jullie, die kunnen naar uh, Ja. Um, ik ben jullie heel veel. Je wil nog wat zeggen? Ja, nou ja, wat ik altijd leuk vind om nog even te zeggen, omdat we laagdrempelig zijn. En proberen de mensen altijd te verrassen, hebben we ook elke keer een, een soort. Uh,